Schorst. Afgelopen weekend kreeg hij in de wedstrijd tegen Heerenveen Rood. Van de, de topscorer van PSV kan tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie in beroep. Maar hij mist sowieso de wedstrijd zondag tegen Feienoord. Het weer in het noorden eerst meer bewolking. Verder veel zon, een stevige oostenwind. En het wordt een graad of drie. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is een Wakker van de ANWB. Er staan geen...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 Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij Watertoren Sport Luncht. Henny komt mee binnenlopen. Die kon zich niet losrukken van de tv in de keuken hier. Want uh, Joey Ment, zagen we net, hè, die uh, een, uh, weer de eerste plek overnam op de 1000 meter. Henny houdt het allemaal bij voor ons. En die gaat ons uh, de rest van de races uh, doorpraten, Henny? Ja, 1 8 56 van een laatste rondje van 26-6 voor die Mantia. Dat is de snelste tijd tot nu toe. En we gaan nu naar rit 14, Jenny Davis, Ja. Nou ja dat zijn natuurlijk tijden geleden dat hij Oude bekende, <laughs> ja, 35 hele, inmiddels. Hele he? mooie uh, uh, tijden En die gaat tegen Oda. En Oda kan wel wat, toch? Ja, vooral in het begin. Maar dat is niet echt een, een duizend meter. Ja. Oké. Okay. Nou, het nou, wordt uh, spannender en spannender. Want in rit 16 gaat het uh, echt gebeuren. Lorensen de Noor. Hij heeft zich een uur lang warm gelopen in de hal... En die gaat rijden tegen Koen voorbij. En ja, we weten het, die reed 1.08.96 op het OKT. En uh, op de 1500 was hij maar 11e. Dus nou ja, dat Koen uh, kan een rol spelen uh, voor Lorenzen als uh, Koen ja, zeker. Uh, voor hem gaat rijden. En hij er naartoe kan rijden. Dus dat is ja. eigenlijk niet te hopen zelfs. Maar ik ja. denk dat Lorenzen heel, heel erg hard zal starten. Ja, precies. Ja. Dat kan Koen weer niet bijhouden. Nee. We gaan kijken naar de eerste tijd van deze mannen. 16,60 voor ja. Oda. Oda is nee, dat snel, niet he? de tijden, hoor, jongens. Oeh, wat een spanning. Wat een ja, spanning. zeg dat. Ja. We stellen even wat dingetjes uit, hè, Hennie? Ja, uh, het wielrenner moet maar even wachten. Ja. Want we gaan nu echt die ritten volgen. Ja, nou ja, André die zal niet zitten te kijken... want dat is toch geen fan van dit raadsel. Nee. Nee. Het enige jammer is dat um, er is nog nooit in de laatste rit... op een Olympisch kampioenschap een gouden medaille gewonnen... En in die laatste rit rijdt dus Kjeld Nuis. Nou ja, time for a change, Henny. Ja. Toch? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> 41, 96 was de tussentijd uh, toch nog. Niet voor uh, Johnny, maar voor die andere man Oda, die toch inderdaad heel snel gestart is. Oh ja, ze, ze liggen er nog vlakbij, ja, hoor. Ja, ze liggen er vlakbij. Dus dat is het toch niet gek. Daar komen de tijden. Hier, hartstikke idee. Nou, oh, precies hetzelfde. 1.08.56, precies dezelfde tijd, zeg. Dat is even wat. Het zal ja. dan weer om honderd gaan. Maar ja, wel knap van die jongen. Ja, heel dus knap. Johnny Davis, 1.08.78. Nou ja, dat is toch nog steeds knap, hè, in deze ja, de tijd. Verloop, nu rijden, derde, in Ja, dat zal hij niet lang staan, natuurlijk. <laughs> nee. Nou, de laatste rit voordat het allemaal gaat gebeuren. Poeh, wat een spanning. Ja. Ik moet zeggen, ik, ik, ik, ja, ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Nogmaals... Nog nooit een Olympische gouden medaille in de laatste rit. Dat gaan we nu veranderen, Eni. Het kan veranderen. Je moet alle records breken en dat kan niet in huis. Maar ja, die Harvard Holmejord Lorensen. Hij uh, heeft met de ploegachtervolging de stand voor Noorwegen op 2-1 gebracht. Ja. 24-67 reed hij op de 500 meter over het volle rondje. Nou, nou, nou, nou. Wat een tijd. En hij is de leider in de wereldbeker en hij was zesde op het WK afstanden. Nou ja, we gaan zien of hij het uh, hier kan. Wel spannend hoor. En dan Kai voorbij natuurlijk. Die komt ook straks nog aan de, aan de, aan de bot. Aan ja, bot. Die, die, die had een blessure. Hè? Ja, die, die is blessure. Dus die is nu weer hersteld. Maar heeft daardoor anders getraind, zeg ja, maar. Anders getraind, ja. En, uh, dus is eigenlijk een outsider. Hè? Want je, ja, je, je, kunt, weet, je weet, weet niet. Hij kan het hoor. Ja, daarom. Hij kan dus, het. Dus hij, maar ja, Koen van die had natuurlijk uh, gordelroos. Dat heeft hem ook danig partij gespeeld. Het is allemaal lullig als je met zo'n Olympische Speler als je dan vlak daarvoor ziek wordt. Ja. Maar ik heb de indruk dat hij redelijk hersteld is. En die moet morgen ook nog de massastad doen natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, we zien het wel. Ja. Ik word echt een beetje rillerig. Die Masterstart, die, uh, dat is echt een, uh, een onbekend onderdeel. Hè? Ja. Dat is ooit in Lake Placid geprobeerd, heb ik begrepen. En uh, daarna weer niet. Even de Koreanen, die ja. gaan nu rijden met Kim. Oh ja. Die, die, tegen Saint-Jean. De tribunes zitten natuurlijk vol met Koreanen. Die al een aantal aardige dingen gezien hebben in de eerste ritten van de Koreanen. Want van het eerste pak was Tja de snelste in 109,27. En later kwam daar uh, Bitmore overheen met 109,17. En nu gaan we kijken wat er in deze rit gebeurt tussen Kim en Saint-Jean. En zijn alle twee snelle starters. 16.63 was dat nu toe de tijd. En zij rijden 16.39 voor Kim. Dus die Koreanen die breken het hele <laughs> stadion ja, af. Die, die, maar, dat kun je wel zeggen nu. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. Maar of hij dat volhoudt is natuurlijk de grote vraag. De voorlaatste rit voordat het echt allemaal gaat gebeuren. Voordat er kanonnen op het ijs komen. Even kijken wat Kim doet over de eerste volle ronde. Toch wel belangrijk. Dat doet hij in 41.36. En dat is knap. 41.36, Een van de snellere tijden tot nu toe. Zeker. Nou, nou eigenlijk de snelste, 41.36. En hij nou, kijken of hij het in die, uh, in die laatste 400 bol kan houden. Plakt wat af, maar de ja, bocht is mooi, dat ligt nog dat voor. Wordt, he? wordt aangesneden, heerlijk. Spannen eh, allemaal. joh. Dan komt hij hoor. Ja, ja, we gaan een goede gaan bekijken. Tijd, hoor. Ja hoor, dat is goed hoor. 22. Idee. Dat is de snelste onder. tijd tot nu toe. En Saint-Jean komt tot de 1.924, staat daarmee zevende. Dus die Kim, verrassend, de snelste man tot nu toe. En dan gaat het nu gebeuren in rit 16, Loretsen. Ik zei het, hij heeft zich een uur lang warm gelopen in de hal. En Koen Verwij, ja, slechts op de 1500 meter elfde... maar in het OKT reed hij 1.0896, en dat is natuurlijk toch een mooie tijd... Al ben je er hier niks mee, want sinds Kim daar 10822 neerzetten, moet je dat verbeteren. Zeker, en uh, ja, het is even benieuwd of uh, als Koen uh, Lorenzen bij kan houden, dan zou Lorenzen weer voordeel hebben, omdat hij zich kan optrekken en hoeven ja. wij dan. Hè? Dus dat wordt even een uh, spannend moment. Maar ik vrees dat hij hem niet bijhoudt hoor. Ik vrees dat Lorentzen als een gek van start gaat. Daar is hij bekend, Tom. En ja, we hoeven het nog maar even te zeggen, wat hij uh, deed op die 500 meter. Dat was natuurlijk schitterend. Echt ongelooflijk, eigenlijk, wat hij daar gereden heeft. Lorenzen, hè? Ja. Ja. ja. Nou, de uh, Koen staat klaar. 2467 had Lorenzen op de 500 meter. 2467. We gaan kijken wat hij hier doet. Het nou, ziet er gespannen uit. Ja, behoorlijk, hè? Ja, ik ja, kan het me voorstellen. Want voor hem zijn die Olympische Spelen tot nu toe natuurlijk een grote teleurstelling geweest. Ja, enorm. Maar ja, je zal nog gordelroos krijgen vlak voor het grote gebeuren. Dan ben je toch... Ja, dan krijg je een mentale klap. Maar misschien komt hij eroverheen. We gaan het zien. De starter zegt, gaan jullie maar op je plaatsen staan. De wensen schudt eens met zijn hoofd. Brilletje op in die... Uh, zijn hand omhoog, heel kort, heel gespannen, ja. heel veel beweging. Trouwens ook bij Koen Verweijen, die weet ook niet hoe die stil moet staan. Zet nu zijn bril op, zet zijn bril weer af. <laughs> zit aan de rits, doet zijn rits weer omhoog, rits weer naar beneden. Nu de bril op en dan staan ze nu klaar om te gaan rijden in die zestiende rit. Wat een spanning jongens, het, st het straalt er in alle kanten vanaf. Ja, nou Hopelijk vindt... gaat de start goed. Anders krijgen we die ellende weer. Wat ja. had, had, had Koen al niet is een valse ja. start. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. En dat is nooit fijn natuurlijk. Nou, let op. Ze zakken in. Op uw plaatsen. 1, 2, 3, 4. Heel, Heel goed, weg. goed weg. Dat is in ieder geval iets. Nou, Koen, kom op. Pak hem op. Pak hem op. Koen heeft een mooie slag. Ziet er goed uit. Uh, in de eerste bocht draait Lorenzen al over hem heen. Wat ik zei, he. die gaat ongelooflijk ja, snel is, van start. Zeker. Dat is werkelijk zijn kracht. Dus die komt ver. alsjeblieft zeg, 16.46 ja, voor maar... Lorenzen. Poepoe. Niet de snelste. Nee, niet de snelste. Hij is daarmee uh, zelfs maar pas zevende op die eerste meters. Maar dat zegt natuurlijk niks. Nu gaan ze. Kan Koen bijkomen? Nee, Koen haalt nee, ja. het niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat nee. wordt het niet. Nee. Wel een mooie bocht van Lorenzen. Oeh, wel een mooie bocht zeg. En Koen heeft een flinke achterstand. En Lorenzen zit zo'n beetje op de snelste tijd te rijden. En rijdt 41.38 over het rondje. Dat is een rondje van 24.92. Nou, dat is snel hoor. En nou pakt hij het op. Ja. Nou, Koen gaat naar buiten. Die heeft absoluut geen kans. In een de enkele de rit, kans. Dus nee, kansloos. En Lorenzen pakt die laatste bocht dat helemaal aan de buitenkant. Dus daarmee maakt hij meer snelheid in de bocht. Om op het laatste rechterstuk die snelheid mee te nemen. En die gaat echt een hele mooie tijd rijden. 1 0, 7, 99 Zie ik dat goed? Hij ja, is de eerste in de, in de 1 0, 7, ja. Na een rondje van 26-1. Poe, poe, poe, poe, wat een tijd zeg. Ja, en verwijs zevende, hè, nu. Oh, dus die, die gaat ja. nog wel wat zakken. Ja, Koen, uh, dat is jammer. Nee, zonde. Ja, zonde maar dat voor gaat die jongen. Die is niet in vorm. En die ziekte heeft hem kennelijk uh, behoorlijk aangepakt. Maar ik vrees dat deze tijd van uh, de Noor. Dat die Havard Honfjord Lorensen. dat die niet gepasseerd gaat worden. Nou, maar zeg, je weet het uh, maar nooit. Heen nee, heen echt. Het is een, vind... een onvoorstelbaar goede tijd. Nee, nee, nee, nee, nee. Want we nou, zijn maar. er op de laaglandbaan. heeft Nuis uh, alleen al. 1764 uh, ja, uh, gereden. Ja, dat uh, ooit. is het Wereldrecord laaglandbanen. Dat ja. staat inderdaad op naam van Kjeld Nuijs. Dus maar nogmaals, wel, angst om tiende, die nee. Angst voor die laatste, voor die laatste rit. He. Nog nooit in de geschiedenis. op de laatste rit. Je lijkt uh, André Janssen wel. Ja, nee, ik ben helemaal niet de andere Jansen. Ik ben gewoon heel erg gespannen. Gespannen, ja, maar je moet het ook positief drank, zijn, hè? Vraagt om drinken. Hij zegt, ik, ik moet wat hebben. Ijoei, in het inrijden. Ongelooflijk nerveus. Hoofd heen en weer, kop naar beneden, kop weer naar boven. Armpjes zwaaien. Duim omhoog, zeg hoef. Oh, en ja, ik weet het niet hoor, jongens. We gaan kijken naar Kuivenbij. Die heeft natuurlijk die liesblessure gehad. Was negen op de 500 meter. Uh, Jammer. Of die tegen de, de Canadees, D'Etre, die vorig jaar uh, tweede was. Of die daar tegenop kan. Ik hoop het, dat zou hartstikke mooi zijn. 1646 was de openingstijd van Lorenzen. En we gaan kijken wat Krijver beide van maakt. Tegen D'Etre, die ook snel start. Ja, Ze worden naar, zeker. De, naar de plek gebracht. Ze worden naar de plek gezet door de scheidsrechter. Dettere is uit... Canada. Canada. En Spanning. En kan ook wat, hè? Ja, die, die is goed, hoor. Ja. Die, dat zeg ik voor jaar tweede, dus dat is geen slenderij. Okay. Ja, ja. En als uh, Kai zich daar kan optrekken, dan zou het mooi zijn. Ja, precies. Dan heb je kans dat hij in die laatste ronde voor een verrassing is. Ik, ik zou Kai toch wel een, een outsider willen ja, noemen. Ja, wel, zeker wel. En hij is volledig hersteld he, van die liesbreuk, ja. van die lies Ja. En uh, ja, hij kan verrassen. Nou, mooi. Ze worden op... Fingers crossed. De, start, de start, startpositie gezet. Koen, uh, of Kai draait zijn schaats in het ijs. Dan zegt hij op uw plaatsen. En dan moeten we weer vier tellen wachten. Lang. Eén, twee, drie. En pats, daar gaan ze. Goede start. En dan, nou, ik ben zo benieuwd jongens. Wat een spanning staat er op deze duizend meter. Nou, knappe bocht van Kai. Hij ja, heeft een weer. behoorlijke voorsprong. is dus lekker snel aan het starten. Dat is mooi. 16,46 was het. 16,49, 1649 voor is een Goede opening. 17,17 uh, 17 voor de hertige. Dat valt me een beetje tegen. Kai blazend. Nou, nou, die wangen die <laughs> worden bol geblazen. Hij uh, draait naar buiten. Naar de buitenbocht. En snijdt hem kort aan. Dat doet hij goed. Mooie bocht loopt hij. Helemaal stijlvol. Lekker diep zittend. En de Hetre is echt op achterstand gereden. Maar Kai zit achter de stelste tijd En komt tot 41-70. Dat is toch behoorlijk langzamer dan uh, Lorenzen in de vorige rit. Staat er voorlopig wel zesde mee. En nou komt de Hetre, die komt dichterbij. Dat is hem bekend gegeven. Maar die moet naar de buitenbaan. Die zal uh, het stuk moeilijker hebben dan Kai. En Kai gaat de rit ongetwijfeld op zijn naam brengen. Ook deze bocht draait hij goed in. Maar hij gaat niet aan die tijd van 107,99 komen. Doet het wel goed, hoor. Heeft goed snelheid. 107,99 wordt 108,62 en daarmee staat hij vijfde. Dat is toch een teleurstelling in die laatste ronde waarin die uh, ja 26,92 draait. En dat is uh, 18e langzamer bijvoorbeeld dan Lorenz. Dus dat is nogal wat. Niet, ja, goed. Nee, niet goed. Nee, nog, uh, nog geen podium. Belopen vijfde voor uh, Kai. Nou ja, ja, maar bij. nu komt die uh, bekende laatste rit, uh, Henny. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat er geschiedenis geschreven wordt... en dat het gedoe over de laatste rit... nooit een gouden medaille dat het uiteindelijk een keer <laughs> afgelopen is. En zo is het. We oh, moeten, laten we, laten we de om. band breken. Ja. Uh, trouwens, Kjeld is gisteren ontzettend hard gevallen... Oh. tijdens het oefenen. Oh, oké. Okay. En ik hoop niet dat hij daar nadelige gevolgen aan ondervindt. Op het OKT reed hij 108, En vergelijken we dat met de 10799 99 van Lorenzen hier... is dat toch ja, dat is een behoorlijk, een behoorlijk verschil. verschil. Ja. Maar ja, uh, 60 kilometer op die dunne ijzers, jongens. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. Hij rijdt tegen Putula, de Finn, die uh, ja, uh, behoorlijk kan rijden. Ja. Laten we even kijken naar dat wereldrecord van, uh, van onze Kjeld. Dat was 1641 daar was hij dus 500 sneller dan Lorenzen op het eerste volle rondje 24-8. daar had Lorenzen 24-92 en in de laatste ronde 26-3 en daar had Lorenzen die dus duidelijk op stoom kwam 26-1. dus er kan van alles en nog wat gebeuren en uh, ja de spanning staat erop hoe je kan het zien hij is zeer gespannen kia kom op jongen doe het doe het even de schaatsen schoonvegen Even het laatste eis, dat uh, misschien een, een, een honderdste seconde ja. vertraging. Een duizendste ja. van, die, van die schaatsen afvegen. Bril op, bril af. Mensen op de tribune gaan al staan, allemaal met de Kjeld-Team Kjeld-shirts aan. Net zo zenuwachtig Och, is iedereen, iedereen is ik ook hoor. Ik ben ook naar huis, moet je heel eerlijk zeggen. Handen in de lucht, alle twee. Kjeld, de snelste man van dit seizoen. Hij moet het toch kunnen redden. En uh, laten we hopen dat het gaat lukken. Op de 1500 meter goud, eerste volle ronde had hij 25-06. Dat uh, vergelijken we dan met de eerste ronde tijdens uh, dat, net, dat uh, wereldrecord. Toen reed hij 24-8. We worden naar de startstreep geroepen. Pautela is altijd een outsider. Je weet het maar nooit met die man. Het is een uh, goede sprinter. Maar of je er nou een voordeel aan hebt in deze hit, ik weet het niet. Gaat ze, gaat het ijs in. Op uw plaats wordt gezegd: 1. Twee, drie, vier. Ze staan mooi stil. Ja, Alle twee gemiddeld. Nee, hij had een valse toch start. Oei, Doorin. toch een valse start voor ja. die nuis. ja, Kom. Is het dus een nuis? Spanning, Ja, het ja, is een En dat was ja, ook de vorige keer al zo, op die 1500. Zegt dus niet zoveel, maar die Noorse scheidsrechter... die denkt, ja, ik fluit hem even af. Je weet me nooit wat goed voor is. Is het een Noorse scheidsrechter? Ja. ja. ja nou, oh, dan is het daarom. Nou, nou, nou, het zou best kunnen, hoor. Ik de sfeer niet. is weer gecreëerd, hè zou Wie wordt de opvolger van Stefan Groothuis... die vier jaar geleden voor de verrassing zorgde... door Olympisch ja. kampioen te worden? Oh, jongens, jongens, jongens. Weer naar die tijdstreep. Weer die spanning erop. Weer de bril af. Weer die, die ogen knipperen. Weer het brilletje op. Ach, de meiden op de tribune, handen in elkaar, zijn vriendin. Ze zitten gillen, maar of hij het hoort, weet ik niet. Ja, <laughs> <laughs> naar huis. Man, doe het, alsjeblieft. Kom op. En geen valse start, alsjeblieft. Dan lig je eruit. Ik, krijg, ik krijg nu nog al nog. allerlei berichten over de Noorse starter. Ja, wat, wat zeggen ze? <laughs> nou ja, lelijke woorden. <laughs> ja, ja, het is toch ook logisch. Belachelijk eigenlijk. Ja. Maar goed. Weer dan. Eén. Twee. Drie. Vier. Weg. Goed weg. Hij durft hem niet af te tikken. Dus dat scheelt alweer. Ziet er goed uit, Beckjeld. Heel mooi. Lekker diep. Hij zit echt lekker diep. En loopt die bocht fantastisch. Heel kort. Langs de blokjes. En hij heeft een hele kleine voorsprong op Houtelaar, want die kan gaan starten natuurlijk. Dit is de tijd 1634, nee 1631. Vasthouden. Dat is de snelste opening tot nu toe. En dat geeft toch veel uh, verwachting. 1500 sneller dan Lorenz. Ja, als hij in 1603 kan starten, is dat ja. natuurlijk fantastisch. He? Ja, 1603 is fantastisch. En nu vast heel, heel erg mooi. En vergelijk dat maar met zijn wereldrecord. Dat was 1641 en nu 1631. Dat is toch behoorlijk sneller. Hij ligt nog steeds voor op de tijd van Lorenzen en draait 41-35. En wat draaide en Lorenzen 40, in die laatste 30? ronde? Tegen een rondje van 25-04. Lorenzen draaide in de laatste ronde, laat ik even snel kijken. En nu er uh, naartoe lopen? Ja, ja, ja. ja nee, ja. hij mag ervoor. Ice. Oeh, dat was nog even links, zeg. Wel wijd die bocht in. ze ligt nu exact gezond. hetzelfde als ja. Lorenzen. Oh, wow, wow, dus wow, nou wow, moet wow, hij wow, alles wow, geven. Alles, kom op Kjeld. Kom op nou, kom op Kjeld. Kom op. Kjel. Kom op. Houd. Ja, oh, oh, oh. Weg met die geschiedenis. Nooit in de laatste hey, ronde. Hey, I told oh, you, it. Oh, oh, oh. Wat mooi. Hij had de laatste rondje van 26-60. Waar haal je vandaan? Hennie, 26, het vandaan? ik het 26-60. Vijftiende, maar langzamer dan uh, Lorenzen in die laatste ronde. Het is weer goud. Nederland-Noorwegen, 2-2. En kijk eens op de tribunes. De mensen weten het niet. En Kjell met die vingers in de lucht. En die handen in de lucht. Hij en blij het. dat hij is. En oh jongens, wat een schitterend gebeuren. Weer een gouden medaille voor Nederland. Wat is dit onvoorstelbaar. En wat is dit een krachtmens. En we doen. Appatee, muziek. lekker muziekje. Charles, doe maar. We moeten een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 Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing.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 Tijden veranderen, ja, het kan zomaar allemaal veranderen. Plotseling in een rit de uh, duizend meter waar er opnieuw goud is behaald. En uh, wild enthousiaste presentatoren hier in de studio. <laughs> ja, nou ja, nou, jij, jij vindt het toch ook leuk, Sjoar? Ik heel leuk, zeker weten, ja. Oh, Loor, ze geeft nu uh, Kjeld een heel zacht handje. Zo een van. zuinig handje. Dat een beetje. Nou, en die, <laughs> en, en, en, en die Noorse starter heeft het ook niet kunnen verpesten. Die heeft dus. het niet kunnen redden. En uh, Kjeld was gewoon de coolste. Maar ja, net iets langzamer natuurlijk dan uh, zijn wereldrecord 107 64. Wat de precieze tijd is, ik ben vergeten te kijken. Volgens mij ik was het... het uh, jij zei 595. Uh, ja, Lorenzen had uh, 99. Ja. En ik dacht, jij ja, had 95. Ja, 107 95. Ja, precies. Ja. Nou, dat is dus uh, oh 0,04. Oh. 31 honderdste oh. boven het wereldrecord. En op 400ste, 400ste eindigt Lorenzen als tweede. Ja, ongelooflijk. En de derde he. is... Ik weet het niet eens meer, die, ik geloof die Koreanen, ik weet het niet meer jongens. Ik weet het niet meer, ik ben er helemaal, helemaal stuk van. Nou mooi, maar hartstikke zoals leuk. Maar als zijn vrouwtje liep te huilen, zoals zijn vader onmiddellijk naar beneden rende van de tribunes om de vlag, de Nederlandse vlag naar beneden te keilen. En nu weer de omhelzing met zijn coach, wat is dat ook een wondercoach jongen. Ja, ongelooflijk is dat, he? He? dat is toch niet normaal. Wat nou trouwens, dan... uh, Henny, die, die uh, uh, wondercoach heb jij het over... maar wat dacht je van die uh, uh, Nederlander in Japanse dienst? Ja, die, ja. die heeft het ook fantastisch gedaan natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk een topper ook. Voor ja. mij de wonder wel gewoon even de achtervolging. Ja, daarom. Ja. Nou ja, iedereen, nou, iedereen helemaal is blij. Iedereen is, ja, iedereen is hartstikke blij. <laughs> Ik ook. En we ik gaan moet we u eens, alleen nog ja, even vertellen dat dit geweldige succes mede mogelijk gemaakt is door. <laughs> en dat moet ik zeggen. De Zizzo Sushi Lounge. onder het Palace Hotel. En die zijn onze steun en uh, voor dit sportprogramma Tussen de Middag. Hartelijk welkom. En uh, blij dat u met ons meegeniet. Wat een feest. Wat en, een zo feest. Is het. <laughs> en Hey, Maar gisteren ook al, hè? Ja, ja, met het ja, meisje Schultwingen. Ja, was dat leuk, hè? Was dat leuk, hè? Hey, lekker, lekker. Was het ook onze een fantastische. Geen mediatraining gehad, knalde er alles uit. Die was ook wel super, super... Maar Piep Jong ook. Hè? Ja, twintig geloof ik. Ja, zoiets. En dan, maar hartstikke leuk ja, natuurlijk hoe dat ging ook weer. En dat ja. was de eerste keer hè, dat Nederland goud haalde op de ja. shortweek. Ja. moet je nagaan. Hè? Ja. Ja. Ja. En ik, ik las wel, daar wel een mooi verhaal over. Hoe dat ooit is ingezet. Dat er was een Canadees. En die eh, vond het onbegrijpelijk dat Nederland... dat zo'n goed schaatsland is... Uh, nooit op short-track uh, iets kon orgen, hè, bereiken. Ja, bereik, daarin. Ja. En die heeft toen uh, is in dienst genomen gekomen bij de bond. En die heeft dat hele short-track in Nederland op poten gezet. En uiteindelijk uh, is toen Jeroen Otter benoemd hè, als uh, de short-track bondskant. Uh, die over de handen wordt gedragen door de ploeg. Dat die heeft ook natuurlijk ook. zelf trek. Die milde. Hè? Kent het als geen ander. En die heeft dat werk van die Canadees voortgezet. En daar is dit allemaal uitgekomen. Weet je wie die dus Canadees heet? Nou, ik, ik, sorry, ik, ik, weet, het... ik weet het hoor. Veel... Keetan Boucher. Nee, het nee? is een ander. Nee, oh, ik dacht, sorry. Ik, ik dacht dat het Keetan Boucher was. Ik, ik heb het in het NRC gelezen vanochtend. Nou, ja, moet ik even Vierval, erbij zoeken. Uh, het was een aardige Canadees die dat uh, <laughs> ja. aan ons overbracht... om nu nog een keer in de herhaling... Kjeldnuis die laatste ronde te zien rijden. Die laatste... Een jonge, jonge, wat schaatsen. Centimeter. 60 kilometer per uur, hè. Hey. 60 kilometer per uur. En dan vindt Pautela wordt niet meer dan oh, ja, 16 met 1098. Zeg 0,04 uh, mannen, Hoeveel uh, centimeter is dat? <laughs> nou, is, volgens mij niet eens een centimeter zou het drukken. Ik denk, uh, wat zou dat zijn? Eh? Dat is een 0400 ste Ja, ja dat, ik ja, weet het ja, niet. Ja, ja, ja. Ja. Jos? Jos de Jong is ook, natuurlijk het kwam niet te laat, want hij stond weer in de file. Maar die gaat even uitzoeken voor ons hoeveel die 400 hoeveel dat in centimeters is. <totruimert noise> 0,04, <truimert noise> hoeveel, <truimert noise> hoeveel is dat? 400 0,7. <truimert noise> <truimert noise> hij heeft zijn meetland meegenomen, <truimert noise> <truimert noise> dus dat <truimert noise> zit er allemaal goed. Ik Jong, ik wel wel wel al feest. Al die heeft hij altijd bij zich, toch, Joram? Ja. ja, toch, jij ja, zeker weten. Ja, en wat was dat meisje gisteren emotioneel? Hebben jullie dat nog gezien? Ja, Naar, uh, zeker. Naar die rit? Ja. Wat dacht mee? je dan dat ja? we dat niet hadden gezien? Dat maar is, is, er gebeuren ja. allemaal weer prachtige dingen. Het is jammer, ik vind het eerlijk gezegd... jammer dat het alweer voorbij is bijna. Ja. Ja. We hebben alleen nog morgen die master. Ja, ik vind het zo leuk altijd om, uh, om al die weken te kijken. Ik heb en, ongelooflijk en, uh, genoten van deze spelen. Maar ook bijvoorbeeld de Nooren... die ja. dus nu weer 2-2 staan met Nederland. Maar wat die op skiergebied doen. Dat is een landje met, ja, met 3 dat miljoen inwoners. He. Hoeveel hebben ze er daar? Ja. Want ze hebben, je hebt die... die, die, die Kleubel of zo, die, mm -hmm. die, die, die, die, dat talent. Ja. Nou, als je die jongen ook ziet, zonder muts, hè, iedere keer hartstikke idee. Die ratst daar gewoon iedereen voorbij. Het is echt... Ja. Uh... Wij moeten trouwens bij die 10795 toch die Jack Ory uh, even benoemen hoor. Mm -hmm. Hoeveel gouden medailles heeft deze coach al niet binnengehaald? Ja. Het is, is, is Mr. Goldcoach. Ja, ongelooflijk hè. Zullen we hem zo noemen? Goldcoach? Ja, de Goldcoach, ja. Gold Coast, Gold coach. Ja, maar, maar jullie zijn bijzonder ingeveid. We Hebben wij nou de komende dagen nog, nog meer goud? Kunnen we nog meer goud behalen? Nou ja, morgen is de maastart. Dan nou gaan kunnen. ze gewoon met uh, acht of tien ja, ja, tegelijk respect, het ijs op. Koen van Wijn gaat daar rijden. En met alle respect, die is niet in vorm. Die heeft echt nee, Koen niet. De, uh, wie rijdt er nog meer voor Nederland? Ik ik Sven Kruijmer, denk ik. Nee, ik niet. Bij de maastart niet. Ik weet het niet meer. Nee, nou ja, en uh, uh, Charlotte, daar zijn mogelijkheden natuurlijk, bij de dames ook. Um, dat is morgen nog en dan houdt het eigenlijk op gewoon. Want ja, er is verder niks meer. Althans voor Nederland. Is ja, het. voor Nederland. En wat is, wat is op dit moment de ranglijst ten aanzien van gouden medailles? Ja, dat ah, weet ik niet. We oké. hebben er nu weer ah, één bij. Ik, ik weet niet waar we nu staan. We hebben vreselijk veel gewonnen. Noorwegen staat, geloof ik, bovenaan. Duitsland staat hoog. Ja. Ik denk dat we zes of zeven staan. Okay. Maar ja, we doen natuurlijk aan veel minder dingen mee. Maar goed, van. we hebben in, nu weer twee erbij, hè. Ja. goud uh, in twee dagen. Dus. Ja. Ik weet, we, zijn, we zullen wel weer iets geklommen zijn. Zal ik maar, eens even kijken of de medaillespiegel medaille is? Ik ben van bij de eerste ja. team. En dat is, ja, volgens mij, een landje als Nederland. Laten we reëel zijn. Nou, kijk jij even rond, dan uh, draai ik nog even ja, muziek in. Heb doe jij Hélène klaarstaan, toch? Nee. nee, ik heb uh, de Ventura Highway van uh, Amerika. Ach, heerlijk. Ja.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 are so strong. En dan zover uh, krijgt uh, onze Nederlander de gouden plak omgehangen. Man. Nee, nee, nee, nee, nee Hij krijgt de, Kori, de Koreaanse tijgerbeeldje. Hey, dat was wel weer lekker hoor, Amerika. Kost de free wind is blowing through your hair. Nou ja, dat is dan het enige wat ik weer niet uh, <laughs> kan uh, hebben. Maar um, um, jongens, de medaillespiegel. Ja. Ja. Vijfde. Oh, okay. en, en dan staan we dus achter Noorwegen, Duitsland, Canada, Verenigde Staten. Maar voor... Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk. Echte wintersportlanden. Hoe knap is dat, hè? Ja, we, we, gaan... hebben, we hebben 17 medailles in totaal. Dat is leuk. toch echt wel uh, bijzonder, hè? Leuk, leuk, leuk. Ja. Ik dacht dat we er 18 hadden hoor. Maar ja. Wat zal dat een feestje worden straks als ze aankomen op Schiphol, hè? Dus, ja, dat denk ik ook wel. <laughs> ja. nou, even terug naar de hal. Daar ja. springt Nuis op het schavot. Okay. En zwaait naar de kant waar zijn vader <laughs> en zijn vrouw staan. Hoe kijkt Lorenzen? Okay. Die kijkt Zip. En je, hij steekt twee vingers in de lucht en Hoppatee. gaat nu die Koreaanse tijger ontvangen. Nee, hij krijgt. Wat is dat nou? Oh, je hebt gelijk. Hij krijgt een medaille. Charles, je hebt gelijk. Wat is dit nou? Hij, ja. krijg, hij krijgt wel een medaille. Ik krijgt wel een medaille. Nou ja, dan. dan... Ik als, als leek, hè? He? Als leek. Ja, nee, ik vind het, ik vind het heel merkwaardig. Want uh, uh, tot nu toe deden ze hier in de hal altijd uh, ja? de ceremonie met het, met het beestje. En dan de volgende dag. De, op Medal Plaza ja, de medaille door. Nou ja, We hebben niet alle informatie nee. natuurlijk. Nee, ik weet ook niet Maar voor voorlopig dit is nu. het wel Kjeld Nuis die de gouden medaille om zijn nek heeft. En straalt van oor tot oor. Het ja. is echt geweldig. En het publiek, het Nederlandse publiek daarachter. Nou ja, die vieren feest, jongens. Daar staat zijn vrouw, daar staat zijn vader. Team Kjeld. Geweldig leuke shirts hebben ze gemaakt. Team Kjeld. Ja, maar en deze is dus als, uh, wel merkwaardig, King. want geen volkslied. Heb ik niet gezien nu. Nee. Dus geen dat geen is wel raar. En ook geen nee. Die Kim, die, die uh, dus in de 15e rit reed tegen Saint Jean, die heet ja. 1,0822. Dat wil dus zeggen dat er maar twee riders onder de 1-8, dat is dus niet zo'n ja. snel ijs daar geweest. Nee. 1 voor 95 voor Kjeldnuis en 1 99 voor Lorenzen. En de vlaggen gaan wel de lucht in. Dan is nu het Volkslied, ja. Maar, neem ik aan. Ja, ja, nu spelen ze het Volkslied. Nou, dat is in ieder geval, want hij heeft zijn pet afgezet. En moet je hem zien stralen daar op dat podium. Hij zingt heel voorzichtig mee. Het is natuurlijk ook een volkslied dat je niet te vaak hoort in Pyongyang. <laughs> Zo'n 17 ja. keer, of weet ik veel. Ja, zeven keer, hè? Oh ja, zeven keer. Nou, jongens, wat een feest. En die Lorenze die heeft echt geen glimlach op zijn gezicht. Die heeft de pest in. Maar die Kim, dat koreaantje, ja, die heeft natuurlijk ook de mensen op de tribunes helemaal gek gemaakt. En had best een leuke tijd. 1 22... Na een snelle opening van 1639, daar kwamen nog Lorenzen, nog uh, mm. Nuis op. Dat is natuurlijk toch knap. En dat betekent dat die, uh, die Koreanen die gaan ook steeds beter gaan. is voorbij, de Koreaan juicht. Lorenzen staat met zijn handen voor zijn, uh, je weet wel. En uh, Kjeld zet zijn pet op. Hij staat met de stralen, bijt in die medaille... Oh, ja, waarom jongens. zou dat zijn, jongens? Ja. Waarom moeten die, al die, die, het is altijd weer hetzelfde plaatje. Dan moeten ze weer bijten in het stomme ding. Ja, ja. Ja. Toch? Gek ja. dat, is dat, nee, dat hè? geen tradities, Gewoon de de proberen de de of het wel een goud was Of het echt goud was, ja, ja uit die tijd. Ja, natuurlijk. Alleen ik, hey, jongens. Ja. Ik Alle drie de mannen nu. Oh, kijk, een glimlachje op het gezicht van Lorenzen. Alle drie de mannen op het hoogste schavotje. Hij geeft een kushand naar zijn vrouw. En ze lopen van het podium af. Juichend heel wel. Wat een fantastische schaatsmorgen. We gaan over tot de orde van de dag. En ja. ook niet. Is die er dan nog? <laughs> ja, ik, ik weet dat we jou uh, nu kunnen afschrijven voor de rest van de dag. Dus, uh, ja, een beetje wel. Ja, ja. hè? Nee, maar uh, er gebeurt natuurlijk nog veel meer, hè? He? We ja. hebben zondag natuurlijk de topper Feyenoord-Psv, hè? Ja, die wint Feyenoord. Die wint Feyenoord. Zo? Ja, dat kan niet missen. Ja, denk je niet, want ik heb net gehoord dat die Lozano... die is geschorst heeft voor drie wedstrijden, ja, officieel drie, nu. ik krijg er een nee, erbij. Nee, nee, drie. Nee, drie oh, is het toch drie? drie? Het is nu officieel ja. uitspraak geweest. Hennie, luister eens een keertje even. Ja, ik zal, ja, sorry hoor. Ik heb het laatste nieuws. Hij is hij, officiële uitspraak geweest net... en hij heeft drie wedstrijden gehad. Ze gaan in hoger beroep uiteraard, maar dat kan pas na het weekend. Dus hij speelt sowieso tegen Feyenoord niet mee. Ja. Dus nou, ja. ja. Oh, dat maakt jou kans. niet uit, hè? Toch geen kans tegen Feyenoord, Ja. Jezus. Waarom atleten. Oh, dat is een bij. leuke. Dit is, uh, Jos heeft iets leuks, want hij zegt: Dit is waarom atleten op hun medaille bijten. Was het jou wel eens opgevallen? Ze bijten vaak op medailles als ze een podium plaats hebben, maar waarom eigenlijk? Het is toch niet stiekem een chocolademuntje? Oh, tot nu toe heeft niemand het mysterie nog weten te ontrafelen. Er zijn een aantal theorieën over. De nou, de dat, is over. Dan, dat is dan: uh, Het is een oude gewoonte, een traditie overgewaaid uit de Gold Rush. Uh, de periode waarin uh, mensen massaal migreerden naar gebieden waar goud te vinden was. En de goudzoekers beten op de stukjes die ze vonden om te zien of het goud of piriet was. Uh, dat is een beetje het idee, denk ik. Ja. Uh, oh, dat was het ook. Nou goed, dankjewel Jos. Okay. Heb jij die 0,04 al? Nee, oh God, ja. <laughs> Zullen we het geluid aanzetten en even interview luisteren? Dat ja, kan. zeker, natuurlijk. Even het geluid van de tv hard zetten ja ben gefeliciteerd. Hoe mooi ja. is dit? Ja. Oh man, dat was zo fucking spannend. Ja, ik heb echt geen, geen woorden voor. En, uh, ik, uh, na die valse start zat ik echt te, te bibber. Ja, uh, Jack heeft me net wel zeer schouder geslagen met hoe... Hij zei, dit is zo, dit is zo, dit is zo fucking knap. Dat is ook zo, hè? Ja, en ik... Uh, in die tijd van heb ik gedacht, oh, dat is wel hard als 12 jaar lang vorig jaar. Maar ik voelde oké, okay, dat zit er gewoon in. Maar, de eerste stap, ik stond niet helemaal lekker met mijn schaats. Ik voelde het ijs breken onder me. Er hadden zoveel jongens ingestaan. Ik dacht, ik sta niet goed, ik sta niet goed. En toen was dat vals. Nou, godzijdank. En toen, uit uh, de tweede was ik weg, maar echt een zenuwgierig door mijn lijf. Maar ik zat er zo lekker in. Ik kon gewoon elke bocht zo knokken. Klein foutje bij de uitkomst van de eerste bocht. Ging bijna door de lijn. Ik dus, dacht, oh, niet, niet disqualificeeren. Dus ik over die lijn heen en dan gewoon door en door. Dan. Ja, ik roe je bij die wissel. En ik kon mijn tijd niet... Ja, die wissel, ja. nou serieus even, want daar had het nog niks kunnen gaan, hè? Kijk, ik alleen maar, shit, hier heb ik niks aan. Dat was het enige wat ik dacht. En ik dacht, hop, erop en erover en... dan maak je het af. En dan was het echt, denk wel, 100 meter gezocht naar of ik in achter mijn naam zat. Die stond daar. Toen ging ik echt, toen ging ik helemaal los. Even toch aan die kruis want die pauw toelaat in, wel netjes, die hield in. Dat moest die ook. Maar ja, als zo iemand dat niet doet en niet in zijn vruikelijkspiegel kijkt, dan heb je dat weer. Dat is zeker waar, maar... Dat maakt helemaal niet meer uit. Hij nee, maakt allemaal niks meer uit. Zag je die eng staan? Ja, echt mega vet. Echt zo kikken. Zo, ik had zo gehoopt. Iedereen nou, zei het al de hele dag van fuck, dit zit er gewoon in. En uh, ik ga moet niet gewoon cool blijven. En, dat ben ik gebleven, het uh, is zo super trots. Kun je nu, hè? Ja, ja Dat is ben misschien wel het meest trots Want dit, uh, gisteren in de laatste rit, en tegen jezelf zeggen van oké, okay, dat heb je in de World Cup klassement, en dan sta je ook op 1 en de show vaak die laatste, laatste rit gaan. Maar dit is echt gewoon. Koek en uh, ha, het is gelukt. ik heb er gewoon twee. Twee ja. en de meest succesvolste schaatser succesvol op deze spelen natuurlijk, want dat was ook een beetje de inzet tussen jou en Lorenzen. Ah ja, dat is echt zeker waar, dat was absoluut een strijd waarin ik dat tijdens de rit niet gevoeld, Ik dacht alleen maar oké, okay, diep zitten, gas geven, diep zitten, gas geven, en dat, dat, ja. uh, dat is goed gelukt. Ja, je komt wel allerlei leuke rijtjes tred, want dit is de derde keer dat er een schaatser op de speler de 1500 wint, dat ben jij die andere twee trouwens? Nee. Erik Heiden. Oh ja, is het wel. Ja, de andere reden niet. dan ambouché? Oké, okay, nee, geen idee. Geweldig. En dan ben je ook als je het Nederlandse rijtje kijkt, dan sta je in het rijtje van Posma van Velde Groothuis. Ja, mooi. Te gek huis. Nice. Ja, lekker man. Hey. Voelt, uh, veel licht, voelt heel goed. En dan is er nog zoiets, want ja, daar moet je toch over hebben. Dit zijn jouw eerste spelen. Ja. He, twee keer gemist. Uh, ja, jammer helaas en knullig allemaal. Maar als je dan zo toeslaat, hoe is dat voor jou? Uh... Nou, dat zijn dingen die komen wel bij zo'n Wilhelmus. Komt dat wel even, wel even binnen. En uh, ik heb gewoon zo mega hard voor geknokt. En uh, ik heb niet eens aan een de buurt gedacht. Ik stond die eerste afstand aan de start. Ik dacht: oké, okay, dit gaat hem gewoon worden. Ik, uh, ik ga er gewoon voor knokken. 25-0 erin en afmaken. Ja, nou, dat was stap 1. Toen heb ik er twee dagen van kunnen genieten. Een ging gehad, Metal Plaza, super vet. En toen ging gewoon die knop om. Dus ik ging uh, oversteken. Ik was niet eens, was niet eens. Je het was gewoon. Eindelijk. Al het harde werk is gewoon beloond. En, uh, als je net zei dat die, die laatste rit, weet je dat? Zal ik gewoon de hele dag aan te denken en die zou ik net zo mega knap. En uh, ik had gisteren met Kramer over die zou ik gewoon gast blijven rusten. Je rijdt, rijdt gewoon super goed, weet je. En uh, ah, bij deze tanks, ik heb mega veel van hem geleerd, uh, ook misschien wel echt, uh, echt worden. En vorig jaar was al een na de andere gouden medaille hier van ons team en uh, nu waren we goed begonnen. Helaas de Kramer die tien pakte, maar uh, we hebben de, we. Hebben dus de smaak hadden gewoon zo goed te pakken en we hebben elkaar gewoon op en top gemotiveerd en uh, Patrick vanmorgen die moest trainen, die zei van moet ik nog wat voor je doen, weet je zo gaat het gewoon. Ja, ja. Smeekjes was een dagje naar, uh, naar Seoul en die vroeg nog en in ging inrijden lekker, weet je wel, je, ze, ze zijn gewoon met elkaar bezig. Uh. Heel veel familie is hier, en is echt zo mooi. Ja, blij met je vrouw ook, ja. ook bij die valse start. Nou, die ah, Ja, dat zal wel, dat zal wel. Uh, ze stonden daar ergens en... Uh, die hebben zo giga meegeleefd staan ze hier met al die maffe oranje kleding, maar ik dacht "Oh, ik moet het gewoon, uh, tuurlijk moet je het niet voor iemand doen, maar je, je voelt het gigantisch die druk hoor. En dan, ik heb de hele week zelf ook tegen jullie gezegd, zeg, dit is gewoon een wedstrijd als alle anderen, maar nu voel je wel dat die uh, druk is, giga. Je zei wel, als ik alles doe, uh, goed doe, wat ik moet doen, dan win ik hem, dan rijd ik iedereen naar huis. En dat doe je dan ook gewoon? Ja, heb ik gedaan, maar het verschil kon ze toch wel overmoeden achteraf, dat ik dacht ja. gewoon, geel, had ik niet gezet. Nee, want ik, uh, het punt waar ik mijn hoogste snelheid haal, laat ik het eigenlijk liggen. Ik loop uh, niet een goede binnenbocht en daar moet ik gewoon naar, naar binnen trekken en hier vol aangaan. En dat was daar een beetje ho, -ho, -ho, -ho, ho en dan kom je net niet tot die topsnelheid en maar dan rijden we zo nog twee 10 af. Mooi, jij zei net de laatste rit, dat is wel de moeilijkste, want zo vaak is het niet gebeurd in de laatste rit is gebeurd. Want dan nee. is de spanning en de mensen rijden niet meer in de rondte en dat gedoe. En dat lukt je al? Nou, ik heb gisteren nog te horen, Is dus nooit in de laatste ritten. Yo, thanks, dankjewel. druk gelukkig al. Ja, ik heb geprobeerd om het uh, net zoals alle andere wedstrijden te benaderen. Maar het uh, was lastig, maar het is niet het eind, eind, einddoel uh, gehaald. Lukt. Yes. Dankjewel. <laughs> ja, bedankt. Oh, ja, <laughs> oh. yes. Wat yeah. een leuk interview. Mooi, hè? Dankjewel. Goeie gast ook, hè? Nee, ja, hey, ja. dat is echt een goede gast weer. Dat is dus echt een profje. Leuke mannen zijn er. Ja, de, dan ook. kijk ik wel eens naar die voetballers allemaal, weet ja. je wel. Ja. Met die, ja. En ja. Dan, ja. Dan, dan, dan zie dan je dan dit soort ja. jongens ja. die zo gewoon ja. en leuk en, en, weet je, ja prachtig hoor. ook goed geïnterviewd, hè? Leuk, hè? Nee, ja, fantastisch. Dat doet hij altijd geweldig, ja. Ik stel voor dat we Charo vragen ja. om... Uh, een lijkt een me heel verstandig. dan gaan wij Gerard Graaf bellen. Die heeft dit allemaal zitten volgen thuis. En dan ben ik benieuwd naar zijn reactie. Mr. Goft, nee, Mr. Mister... Goed in je microfoon te hè? hè? Mr. Hoe noem je die? Uh, Gerard de Vlaag? Uh, uh, die weet, weet ik niet. De krikkende voetballer of de voetballende cricketer? Ja, ja, zoiets. Ja, ja. <laughs> Oké, okay. Thomas, jou. Daar gaat-ie. You get down and you get confused and you don't remember and you've been talking in concentration tips away cause you're baby Love the well. Don't you be angry, don't you be sick, don't you sit crying over the time you hear. You can't be with the one you love. love the one you. Love the one you with, Crosby, Stillsness en Young. Mannen, hebben wij nog uh, Niels te melden uh, vanaf het scherm. Ik zie een lieve dame staan, die krijgt een medaille omgehangen nu. Wie is ah, dat? Suzanne Schulting krijgt een medaille. Oké. Okay. Gisteren zo geweldig veroverde de eerste gouden medaille voor Nederland op uh, Short -track. Ja. Hè? Moet je Zeker? kijken, moet je kijken, wat een lekker Becky. Dat is een Wat horen we hier allemaal? Jezus, sorry, pardon. <laughs> Jos die, uh, loopt weer de uitzending te verstieren hier. <laughs> wat doet hij dan? Ik, ik, ik, hij zit jou te draaien wat hij heeft opgenomen van oh, je. Oh, helemaal. Ja. Nou, hey, leuk het. die Suzanne, hè? Maar. Duizend meter goud, fantastisch. 20 jaar, Hartstikke nog een blij. leven, schaansleven voor zich. En die opa en oma gisteren, heb je dat gezien op televisie? Nee. Nou, die oma jongen en die opa, die waren zo... Helemaal, ja. Ach, het was werkelijk... Ja. Ja, dit, dit zijn momenten waar je ja, ik, ik jaren van kan genieten. Dat meen ik echt. En die Suzanne kan het volkslied heel erg goed zingen, zie ik nou. Dat gaat uit volle borst. Zie je dat? Ja, dat is leuk. Ja. Oh, dat is mooi dat ze dat weet. Ja. Dat vind heel. ik wel een goeie. Uh, we, we hebben een beetje problemen, luisteraars, want onze telefoons werken niet. Of dat te maken heeft met het niveau van het verslagnet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, wij zien op het scherm dat de Nederlandse vlag als hoogste de lucht ingaat. Maar we bereiken onze mensen niet. We hadden Gerard Graaf willen bellen, we hadden André Jans willen bellen. Maar de telefoons doen het niet en dat kan wel eens gebeuren. Mochten jullie luisteren, proberen ons te bereiken, misschien scheelt dat. Nou, dan gaan we maar toch even terug naar muziek, want ik ben Uf en jij... Sorry, ik was even aan het zoeken. Ja, ik was even aan het kijken of ik ergens iets uh, oh, okay. kon vinden. Uh, wat, hoeveel nou 0,04 is ja. uh, qua centimeters enzovoort. Maar uh, ik kan het nog niet vinden. Maar sorry Henny, wat zei jij? Nou, dat de, de telefoon hier wel over gaat. De telefoon gaat wel over, ja. Maar op de een of andere manier krijg ik het nog Ik vind het een beetje rommelig nu uh, ja, worden, Hennie. Ja, wat wat we gaan we doen? We gaan gewoon even een stukje muziek draaien. Ja, nou, vind dan, ik ook. Hè, gaan we even uitzoeken. Komen we zo weer bij u terug. We gaan het even uitzoeken. Oh, oh, oh. Brian Adams en vergeef het ons, zeggen wij hier, dat de telefoon even niet functioneert. Er zijn wat technische problemen wat dat betreft. En we zijn ook bijna uh, aan het uh, eind van het eerste uur gekomen van uh, zandsport, sport, lunch. Dus uh, wat ons betreft tot naar de andere kant wat nieuwsluisteren, luisteren, zo? Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Opnieuw goud voor Kjeld Nuis op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Na zijn gouden medaille op de 1500 meter vorige week... was hij vandaag ook de snelste op de 1000 meter... Het zilver was voor de Noor-Lorentsen, brons was voor de Koreaan Kim. Kai verbij eindigde als zesde, Koen Verwij werd negende. Het is de achtste gouden medaille voor Nederland op deze Spelen. Minister Grapperhaus staat achter de afspraak die het OM in 2013 maakte... met de weduwe van crimineel John Mierenmet. PvdA, SP en GroenLinks wilden zijn mening over een onkostenregeling... voor de weduwe van 200.000 euro... In ruil betaalden ze 6,5 miljoen euro crimineel geld aan het OM. Volgens justitie was de 200.000 euro een vergoeding voor onkosten... die de weduwe maakte voor onder meer juridische bijstand. Volgens Grapperhaus was die regeling conform de richtlijnen. De politie heeft de hoop opgegeven dat een Roemeense matroos... nog levend uit het water wordt gehaald in de haven van Moerdijk. De man was gisteren het dek van een Nederlands schip aan het schoonmaken. Volgens de politie is hij waarschijnlijk overboord gevallen. Duikteams hebben in het water gezocht, maar tot nu toe tevergeefs. Er wordt met sonarapparatuur naar het lichaam van de man gezocht. Een Amerikaanse gevangene is op het